1 uur, het NOS Journaal, door Altmegens. Goedemiddag, kritiek op uitlatingen van SP-leider Roemer over de begrotingsboete. Grote brand in een zalencentrum in Overdinkel. De KNVB schorst meer amateurteams en spelers dan ooit. Vanmiddag steeds meer stapelwolken, maar ook zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 23 graden in het noorden... en zo'n 25 in het zuiden van het land. Morgen eerst nog bewolking, maar daarna en ook in het weekend... volop zon, op zaterdag en zondag, dan wordt het zo'n 30 graden. Kritiek van andere partijen op de uitspraken van SP-leider Roemer... vanmorgen in het Financiële Dagblad. Roemer zegt in die krant dat hij niet van plan is... om volgend jaar een boete te gaan betalen... als Nederland een groter tekort heeft dan 3%. Politiek verslaggever Marcel Bril peilde een aantal reacties... van Roemers politieke concurrenten. Moet ik die belachelijke boete betalen als het tekort groter is dan 3%? Over my dead body. Met dit citaat opent het Financiële Dagblad de krant. Getekend Emile Roemen. De man die de grootste is in de laatste peilingen... en daarmee een serieuze kandidaat om op te gaan voor het premierschap. De SP is traditioneel eurosceptisch. D66 niet. Alexander Pechtold van die laatste partij is dan ook fel. Een populistische uitspraak. Uh, het is natuurlijk helemaal niet een boete. Het is vooral een boete die we dadelijk aan onze kinderen gaan geven wanneer we onze financiën niet op orde krijgen. We geven in dit land nog steeds, ondanks alle bezuinigingen, 18 miljard per jaar te veel uit. En dat is uh, een probleem die ik niet, uh, dat ik niet voor mij wil schrijven. Ook regeringspartijen VVD en CDA nemen afstand van Roemen. VVD Harbers zegt dat Roemen van Nederland een Griekenland maakt. En het CDA vindt dat Nederland zich aan de begrotingsregels moet houden. GroenLinks laat weten dat mopperen op Europa niet helpt. En dan de PvdA, Diederik Samson. Als je denkt dat je met veto's of het dreigen van het niet, niet meer betalen... Uh, Europa verder helpt, dan vergis je Het is verkiezingstijd en dat maakt de uitspraken van Roemen zo gevoelig. Alexander Pechtelt. Natuurlijk zijn het verkiezingen en daarom zou ik er met de roemer graag over debatteren. Maar nog tien dagen weigert hij onder andere het debat met andere lijsttrekkers aan te gaan. En dan kan je niet dit soort bommetjes in de media gooien. Middels duiken internationale persbureaus erop. Nederland heeft al reputatieschade door Rutte en, en Wilders gekregen de afgelopen jaren. En dit kunnen we er niet nog eens bij gebruiken. De PvdA is het op zich eens met de SP dat je de economie niet moet kapot bezuinigen. en dat die 3% voor volgend jaar niet heilig is. Maar volgens Samsung kiest Roemen de verkeerde manier om dat aan de kaak te stellen. Wat we moeten doen is bondgenoten zoeken in Europa. En die zijn er ook. Heb ik ook de afgelopen maanden gedaan. In Duitsland, in Frankrijk, in andere landen gaan uh, stemmen op om inderdaad op een verstandigere manier uit deze crisis te komen. Dat betekent niet heel snel heel veel bezuinigen. Maar juist investeren in groei en in nieuwe banen. Um, en dat kan gewoon. Wat betekent dit nu voor de eventuele samenwerking van partijen met de SP na de verkiezingen? Zover is het nog lang niet, maar d 66 leider Pechtold wil wel vast vooruitkijken. Ik ga het programma, en zeker dit soort, zaken van Roemer niet uitvoeren. Uh, dus Roemer zal of op 13 september een enorme draai moeten maken om nog andere partijen te vinden. Want hij kan eigenlijk alleen met de PVV samenwerken met dit standpunt. Uh, maar anders zie ik het voor hem zonder in. Veel kritiek dus op de uitspraken van de SP-leiden. Maar dat is ook niet zo gek, met nog minder dan een maand voordat de verkiezingen zijn. Bijdrage was dat van politiek verslaggever Marcel Bril. In Overdinkel in Twente woedt nog steeds een grote brand in restaurant- en zalencentrum Saksenstal Gerrit. uit omliggende plaatsen zijn massaal uitgerukt. Contact nu met Loes Hilbrink van Brandweerkoops Twente. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Mevrouw Hilbrink, hoe is de situatie op dit moment? Uh, nou, de situatie op dit moment is dat we spreken over een uitslaande grote brand... waarbij we het brand helaas als verloren moeten beschouwen. Want, want hoe groot is dat, uh, dat zalencentrum? Nou, het bestaat uit een zalencentrum, een restaurantgedeelte en ook nog een woongedeelte van de eigenaar. Ja, het is gewoon een behoorlijk pand, uh, wel van 30 meter diep en ik uh, denk 40 meter breed, maar het is even een globale schatting. En dat staat nu volledig in brand. En nog altijd niet onder controle, begrijp ik. Nou, we hebben uh, geprobeerd vanochtend om natuurlijk de brand zo snel mogelijk te bestrijden. We zijn naar binnen gegaan. Maar het is een oud pand, er zijn veel verbouwingen geweest. En op een gegeven moment heeft de brand zich dusdanig ontwikkeld... dat het voor de brandweer niet meer veilig was om binnen buswerkzaamheden uit te voeren. Dus we hebben helaas moeten kiezen om het pand gecontroleerd te, te laten uitbranden. En, en zijn er mensen gewond geraakt? Nee, er zijn gelukkig geen mensen gewond geraakt. Oké. Okay. Oh, iets, iets over de oorzaak van de brand. Ja, dat is vroeg natuurlijk, maar is daar iets over te zeggen? Nee, kunnen we erg moeilijk zeggen. Wat we wel weten is dat de brand vermoedelijk is ontstaan in de keuken van het restaurant. Aha. En, en nou is in dat restaurant ook een, een, een, een smokkel- en textielmuseum gevestigd, hè? Ja, dat klopt. Aan de achterzijde van het talencent is het een smokkelmuseum. Ja, ook dat is helaas verloren gegaan door de brand. Ja, dat is een museum met, met, uh, ja, met zaken als weefgetouw of zo. Wat, uh, wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, ik weet niet precies uh, wat het museum uh, inhoudt. Uh... Oké, okay. ja. We kunnen in ieder geval niet meer naartoe. Zoveel is nee. duidelijk. Nee, helaas niet. Nee. Ik uh, um, begrijp dat er ook mensen zijn uh, geëvacueerd, of is, zijn er problemen voor omwonenden in verband met, met uh, rook en zo? Ja, de brand uh, gaat het gevaar met forse rookontwikkeling. Daar hebben wij uh, direct op in een enkele straten, uh, achtergepant, hebben wij direct al geadviseerd om buiten de rook te blijven en ramen en de deuren te sluiten. Want de rook is natuurlijk altijd gevaarlijk. In één straat, dat is de Juliana-straat. Daar hebben wij wat verhoogde koolmonoxide gemeten. Nou, dat is giftig. dus we hebben besloten uit voorzorg... om die mensen uit hun woningen te halen. En zij worden inmiddels opgevangen in de sportzaal. Hoeveel mensen gaat dat? Um, dat is ongeveer de 50 à 100 mensen. 50 tot 100 mensen die worden opgevangen. Ik hey, dank u voor de uitleg, mevrouw Hilbrink, van de brandweer in, uh, in Twente... over die brand in Zalencentrum Saxenstal Gerrit in Overdinkel. Dank u wel, Goedemiddag. Dit is het NOS Journaal, met Alt Megens. In Syrië, bij een luchtaanval op een dorp in Syrië, daar zijn meer dan 40 mensen gedood. Dat zegt mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch. De aanval van het regeringsleger was gisteren in het dorp Azaz, vlakbij de grens met Turkije. Er zouden veel gewonden zijn. Meesten van hen zijn naar de Turkse grens gestuurd, omdat het lokale ziekenhuis de vele gewonden niet aan kan. De man die vorig jaar zijn broer, de honkballer Gregory Halman, doodde... wordt met onmiddellijke ingang in vrijheid gesteld. Hij zal vrijwillig meewerken aan begeleiding door de reclassering... bij zijn terugkeer in de maatschappij. Het Openbaar Ministerie eiste zijn vrijlating... op grond van een advies van het Pieter Baancentrum. Dat stelde vast dat de man een psychose had... toen hij zijn twee jaar oudere broer doodde. Um, nu, Hendrik Willem Hofs. Uh, Willem, dat komt een beetje als een verrassing, toch, hè? Ja, dat is een ja, behoorlijke verrassing. En het is ook best wel een hele aparte rechtszaak geweest. Familie, vrienden van dader en slachtoffers van die jongens. Waren echt uh, soulmates, bloedbroeders, beste vrienden van elkaar. Die zaten daar in de, de rechtszaal. Het was toch een ja, emotionele bijeenkomst. En nu staat iedereen eigenlijk heel erg opgelucht uh, op de stoep van de rechtbank. High fives, uh, uh, mensen vallen elkaar in de armen. Want Jason wordt vandaag vrijgelaten. De dader dus. En ja, dat, is toch, dat maak je niet elke dag mee. Nee. Ja, want, want het advies van het Pieter Baancentrum is gevolgd. Wat, wat heeft dat vastgesteld? Het Pieter Baancentrum heeft eigenlijk vastgesteld dat hij in een psychose heeft gehandeld. Een, een opwelling. Mogelijk onder invloed van uh, cannabis. blowen, wat hij daarvoor gedaan heeft. Maar uh, de dagen daarvoor was hij ook al heel somber. Had hij uh, een hele moeilijke gemoedstoestand. En dat heeft zich opgebouwd tot die fatale nacht toen hij zijn broer dus heeft neergestoken. Het Pieterbaancentrum zegt dat die ontoerekeningsvatbaar is. En dat de kans op herhaling eigenlijk ja, eh, niet aanwezig is. Dat die ook moeilijk te voorspellen is. En dat er ook eigenlijk geen behandeling verder meer eh, nodig is. Ja, en dan kan de officier eigenlijk niet veel anders doen dan eh, dat advies volgen. Uh, ...ontslaan van, van rechtsvervolging, zoals dat dan heet. Mm -hmm. En toen was de vraag, wordt hij dan ook vandaag vrijgelaten? Nou, de rechtbank heeft daar even over nagedacht. Die heeft nu de voorlopige hechtenis opgeschort. Dat betekent dat hij vandaag dus vanuit uh, de gevangenis in Amsterdam... ...waar hij dus uh, had al die tijd, dat hij daar wordt vrijgelaten. En dat ja. leidde dan weer tot applaus voor de rechtszaal. Ja. Een hele aparte rechtszaak. Dan wordt hij begeleid door de reclassering bij zijn terugkeer in de maatschappij. Is, is daarmee de kous afgedaan? Ja, eigenlijk wel, want uh, de justitie kan twee dingen doen. Een straf opleggen of een maatregel, zoals bijvoorbeeld PBS. Maar ja, dat uh, is allebei niet geëist. Ja. Dus de rechtbank ja, en ook de advocaat van Jason, die, die zegt ook dat hij moet worden vrijgelaten. Dus ja, de, de rechtbank die kan daaruit kiezen tussen vrijlating en vrijlating. Dus er wordt nog wel formeel uitspraak gedaan, maar ja, de uitkomst staat eigenlijk nu al wel vast. Henrik Willem-Hofs, dankjewel. Niet minder streng, maar wel gerichter. Dat is de inzet van de KNVB om het geweld in het amateurvoetbal aan te pakken. Afgelopen seizoen werden 105 teams uit de competitie genomen... en 74 spelers levenslang geschorst. Dat is meer dan ooit tevoren in de geschiedenis van de Voetbalbond. Maar dat heeft wel resultaat gehad, zegt de voorzitter van de KNVB, Michael van Praag. Ja, het, heeft zeker, het heeft zeker resultaat gehad, want we, zien nu dat iedereen, we merken nu dat iedereen ziet dat het menens is. Minder incidenten. Uh, de incidenten? Nou goed, het liep al met 16 ja. uh, liep dat terug. Je ziet dat clubs veel meer er bovenop gaan zitten, dat het hun niet overkomt. Want ze komen tegenwoordig ook in de krant, ze komen tegenwoordig ook op Twitter, op Facebook. En dat willen ze niet. Dus je ziet dat de huisregels worden aangescherpt, de bestuursleden gaan er serieus mee om. Er worden mensen, uh, ik ken zelfs een club in Noord-Holland, die heeft een eigen tuchtcommissie in het leven geroepen. Om ook iets tegen ouders te kunnen doen die ook een ja. probleem vormen. Dus ja, het heeft absoluut succes. En dan komt u vandaag met maatregelen. En dan zegt u van, nou dat teams uit de competitie halen... dat moeten we niet zomaar meer doen. Uh, de, jeugd, de maximale straf voor de jeugd uh, moeten we naar beneden halen. Tenminste, niet zomaar meer kinderen levenslang schorsen. Dan denk ik, is dat een versoepeling? Nee, nee, nee, we blijven net zo hard doorgaan met teams uit de competitie. Nemen. Alleen, we gaan de teams de gelegenheid geven om dat te voorkomen als ze de daders aanwijzen. Het is nu zo dat bij opstandjes waarbij drie, vier mensen in een team iets doen, dat het hele team uit de competitie wordt genomen. Daar zitten ook jongens bij die er, aan, die er niets aan konden doen of het niet hebben kunnen voorkomen. Die straf je dan ook. Dat is oneerlijk. Dus we geven nu de clubs de gelegenheid. Zeg ons dan wie het zijn dan zullen we die jongens in voorkomende gevallen individueel straffen. Dat is toch heel moeilijk voor clubs? Dat is helemaal niet moeilijk voor clubs. De clubs willen dat zelf graag. Nou, dan zeggen wij prima, maar geef dan ook aan wie het gedaan heeft. Dus we gaan niet minder straffen, het blijven er evenveel. Alleen we geven ze de kans om het te voorkomen. Voorzitter van de KNVB, Michael van Praag en Menno Reemeijer sprak met hem. Het aantal passagiers op Eindhoven Airport is in het eerste halfjaar sterk gegroeid. Bijna 1,4 miljoen mensen vlogen via Eindhoven. Dat is 15 meer dan in het eerste halfjaar van 2011. De groei komt helemaal door lijndiensten. Het aantal passagiers dat gebruik maakte van vakantiecharters en andere vluchten daalde juist. Sport. Ajax en Newcastle United hebben overeenstemming bereikt... over de transfer van Vernon Anita. De, met de transfer naar de club uit de Engelse Premier League... is een bedrag gemoeid van 8,5 miljoen euro. De Rabobank ploeg heeft het contract van de Spaanse wielrenner... Luis Leon Sanchez met nog een jaar verlengd. Hij staat nu tot 2015 onder contract bij de Nederlandse ploeg. Luis Leon Sanchez won dinsdag nog de Classica San Sebastian. Ook won hij dit jaar als enige Rabo-renner een etappe in de Tour de France. In de Major League, de Amerikaanse honkbalcompetitie, is voor de 23ste keer in de geschiedenis een perfect game gegooid. Bij een perfect game gooit een werper zo goed dat geen enkele tegenstander een honk weet te bereiken. De 23ste kwam op naam van werper Felix Hernandez van de Seattle Mariners in de wedstrijd tegen de Tampa Bay Rays. Jack van Gelder was dat. En Anders is dus de eerste speler van Seattle die een perfect game gooit. Seattle won de wedstrijd tegen Tampa Bay met 1-0. De judo-bond moet op zoek naar een nieuwe technisch directeur. De huidige technisch directeur, Cor van der Geest is dat, die stopt ermee. Van der Geest, inmiddels 67, vindt het mooi geweest. Ik vind wel dat je commitment wil hebben voor vier jaar, voor een Olympische cyclus. Daar ben ik 71. Dat vind ik, uh, dat vind ik te oud. Judo wil eerst na een zomerleven, daar heb ik ook heel veel aan te danken. Ben ik ook heel blij mee dat het allemaal gebeurd is in mijn leven. Maar dit is een mooi moment om ermee te stoppen. Van der Geest is nog niet meteen weg bij de Judo-bond. We gaan eerst kijken wie, wie het bestuur deze, en, en het noc en de nieuwe technische directeur geschikt vindt. En dan ga ik die proberen in te werken. En dan de herverdeling van de top 10... dat gaan we even in een veilig water brengen voor het judo. Het zou nog helemaal prachtig zijn als het judo een uh, uh, prachtige hoofdfondsen nog zou krijgen in die periode. Als dus ik dat allemaal achter kan laten, dan kan ik rustig met mijn vrouw een uurtje op de hei zien. We gaan naar Kees Kwaks bij de ANWB heeft Verkeersinformatie. En de files staat op de A7 uit Den Bosch naar Utrecht. Tussen Culemborg en het knooppunt Evelingen, 3 kilometer. Er zijn daar twee rijstroken dicht. Nogelijk op de A28, Hogeveen, richting Amersfoort. Dat zorgt voor de file tussen de afrit Ommen en Zwolle-Zuid, 6 kilometer. Een aanrijding ook op de A50, Arnhem, richting Os. Bij knooppunt Valburg, 3 kilometer. De linker rijstrook is dicht. Nog één keer de hoogpunten. Kritiek op uitlatingen van SP-leider Roemer over de begrotingsboete... Een grote brand in een zalencentrum in Overdinkel op dit moment. En de KNVW schorsten meer amateurteams en spelers dan ooit. 14 over 1, dit was het uitgebreide NOS-journaal hier op Radio 1. Zometeen de NCV weer met lunch.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 Dit is Radio 1, NCRV, -E. LUNCH, Frank Dumos. Goedemiddag, welkom terug bij LUNCH. De blinde geleidehond kennen we allemaal, maar de autismehond niet. Toch zijn deze hulphonden bezig aan een opmars. Verslaggeester Anne van der Veen ging een kijkje nemen bij de training van deze honden. En na half 2 standpunt.nl we zijn benieuwd naar uw mening straks. De stelling is... ABN AMRO moet in handen van de staat blijven. Diederik Samson wil niet dat ABN AMRO naar de beurs gaat. Als de bank in staatshanden blijft, dan staat het algemeen belang voorop, niet de winst. Andere banken zijn niet zo blij met het idee. Ze vrezen voor oneerlijke concurrentie. Is het een goed idee van Samson om de financiële sector weer gezond te maken? Of verpest hij er juist de markt mee? De stelling is dus... ABN AMRO moet in handen van de staat blijven. Bent u daarmee eens of oneens SMS naar 7070, /70, dus 7070, /70, kost 50 cent. U kunt gratis bellen op 0800-1101, 0800-1101. Of u kunt stemmen op onze website www.stamp.nl of twitteren, hashtag Stampunt. Dit is Radio 1, de werklunch. Werkloosheid in Nederland is gestegen naar boven een half miljoen. Dat is het hoogste aantal werklozen sinds 1996. Ik praat erover met Paul de Beer, een bijzonder hoogleraar arbeidsverhoudingen van de Universiteit van Amsterdam. Paul de Beer, goedemiddag. Goedemiddag. Schrikt u van deze cijfers? Nou, ja, Het is niet helemaal onverwacht, want de, de stijgende trend zat er al een tijdje in in de werkloosheid. Maar op zelf zijn natuurlijk wel cijfers die uh, zorgen wekken, ja. Hoe gaat het met onze buurlanden? Uh, nou, eigenlijk nog slechter. Het meeste althans, uh, Duitse werkloosheid nog hoger. Maar Nederland is wel een beetje zijn voorsprong aan het verliezen. Bijvoorbeeld we hadden in het verleden een veel lagere werkloosheid dan het Duitsland. En nu is dat verschil nog maar heel klein. In Duitsland is de werkloosheid toch ook alweer aan het dalen? Ja, precies het is aan het dalen. Ja. Dus daardoor wordt het verschil met Nederland ook steeds kleiner. Nederland doet het in verhouding dan, uh, ja, deed het heel goed. Maar is het nu uh, wat slechter aan het doen? Waar komt dat door? Um, ja, dat is niet zo eenvoudig te zeggen. Natuurlijk, het heeft in eerste plaats te maken met de economische crisis waar we in zitten. En die is natuurlijk in Nederland ook erger dan in Duitsland. Um, ik denk dat het toch ook iets te maken heeft met het feit... dat er eigenlijk in Nederland helemaal geen beleid wordt gevoerd... om de werkloosheid uh, af te remmen. De overheid doet te weinig? Ja, eigenlijk heeft men al in Nederland een aantal jaren de opvatting... dat werkloosheid eigenlijk niet zo'n serieus probleem is. Omdat we op termijn naar een situatie gaan van uh, tekorten op de arbeidsmarkt. En dan bedoel ik een tekort op personeel. En dus niet in de korte banen. En daardoor is er eigenlijk al een aantal jaren geen echt beleid gevoerd... om uh, het oplopen van de werkloosheid tegen te gaan. Wat is de oorsprong van die gedachte? Uh, de gedachte is dat de beroepsbevolking gaat krimpen. De babyboomers gaan met pensioen. Er zijn steeds minder mensen beschikbaar op de arbeidsmarkt. En daardoor zou het eigenlijk voor iedereen ja, heel makkelijk moeten zijn... om aan het werk te komen. Op en zich klopt nog... dat toch ook? Nee, dat klopt niet. Um, want uh, dat geldt ook alleen als er genoeg banen zijn. En in een crisis blijkt het aantal banen veel sterker terug te lopen dan het aantal mensen wat op zoek is naar werk. Dus de overheid moet weer wakker worden? Ik denk het wel. Ik denk dat we moeten erkennen dat zelfs als op langere termijn uh, misschien sprake kan zijn van een krapte op de arbeidsmarkt, van een tekort aan de arbeidskrachten, dat op uh, termijn van één of twee jaar dat zeker niet het geval is. En dat je dus een actief beleid moet voeren om. Uh, het oplopen van de werkloosheid uh, af te remmen of tegen te gaan. En wat zou de overheid precies moeten doen? Nou ja, dat is wel een beetje een probleem... dat we daar niet echt heel goed weten wat nou wel uh, wat niet uh, werkt. In het verleden zijn er allerlei maatregelen genomen... waarvan toch de effectiviteit uh, nogal omstreden is. Dat neemt niet weg dat ik denk dat je toch wel een aantal dingen zou kunnen doen. We hebben natuurlijk aan het begin van de crisis... of misschien moet ik over zeggen de vorige crisis... Uh, de deeltijd-WW gehad, waarbij mensen tijdelijk korter konden gaan werken... en dan voor de uren dat ze niet werkten een werkloosheidsuitkering kregen. En dat werkte wel? Nou ja, ook daar is wel uh, discussie over. Uh, het is niet onomstreden, maar ik denk dat dat toch wel een soort maatregel is... waardoor je toch... ...kunt voorkomen dat veel mensen ontslagen worden die nu wel hun werktrek kwijtraken. Maar de melkertbanen van destijds, moeten die weer terugkomen? Ja, de, ik weet niet of dat dezelfde vorm moet hebben als vroeger... ...maar met name bij jongeren is het vaak wel erg belangrijk dat je zorgt dat ze niet te lang aan de kant staan... ...en daarmee het contact met de arbeidsmarkt helemaal kwijtraken. En dan kun je ze beter tijdelijk op een gesubsidieerde baan zetten... ...dan dat ze uh, ja, thuis zitten en helemaal niets doen. Jongeren is één deel van het probleem. Uh, 45-plussers, dat mag je nog geen ouderen noemen... maar 45-plussers zijn een ander deel van het probleem. Uh, want ja. degenen die nu werkloos zijn... zijn vooral man en 45 jaar, uh, 45 jaar of ouder. Ja, uh, relatief gezien is de werkloosheid onder die groep... nog steeds niet zo heel groot. Maar hij neemt wel toe. En we weten ook dat als je in die leeftijdscategorie werkloos wordt... dat de kans om weer aan het werk te gaan heel klein is. Ik denk dat je daar om te beginnen moet voorkomen dat mensen ontslagen worden. Dus ik zou zeker in deze tijd niet praten over versoepeling van de ontslagbescherming voor die groep. Eerder uh, aanscherping zou ik gaan zeggen. Maar voor zover men dan toch uh, werkloos uh, raakt... Uh, ja, moet je alle mogelijke inspanning doen om mensen weer aan het werk te helpen. Alleen tot nu toe lukt dat niet erg. Ik denk dat je vrij uh, stevige... Subsidies of uh, ja, subsidies bijvoorbeeld, nodig hebt om werkgevers zover te krijgen dat ze ouderen uh, toch aannemen. Goed, de overheid moet weer wakker worden en moet even het positieve gevoel wat die jarenlang gehad hebben over de werkloosheid loslaten. Um, misschien een beetje een rare vraag, maar zit er ook een goede kant aan, aan een wat hogere werkloosheid als het gaat om vrijwilligerswerk, bijvoorbeeld, of de kunstensector? Ja, kijk. In principe kunnen mensen die werkloos zijn, natuurlijk proberen om hun uh, creativiteit en, en energie aan andere dingen te besteden. Alleen weten wij helaas uit het onderzoek dat de meeste mensen die werkloos worden. Uh, vooral een, zeg, een psychologische klap krijgen. En uh, zeker in de beginfase eerder bij de pakken neer gaan zitten. Goed. Sommigen zullen misschien het initiatief daar zo toe trekken. en zullen een eigen bedrijfje beginnen. Maar ik vrees dat dat toch maar voor een heel kleine groep. Uh, uh, ja, een, een, een reëel perspectief is. Paul de Beer, bijzonder hoogtejaar arbeidsverhouding aan de Universiteit van Amsterdam. Dank u wel. Graag gedaan. De blindegeleidehond, die kennen we allemaal, maar de autismehond is nog betrekkelijk onbekend. Toch zijn deze hulphonden bezig aan opmars. Uh, ongeveer 25 gezinnen in Nederland hebben er één. Terwijl je voor een geleidehond een hond moet hebben die zelf veel initiatief kan nemen, moet de autismehond vooral rustig zijn. Ze kan de hond jonge autistische kinderen helpen. Verslaggeefster Anne van der Veen ging kijken hoe zo'n hond getraind wordt. We gaan vandaag winkelen. Ja, ja, dat is een mooie, mooie omschrijving. Um, ik ga meer trainen in de winkel, maar inderdaad, het uh, komt een beetje uh, overheen. Uh, belangrijk voor autisme-geleidehond is dat ze uh, veel ook in openbare gelegenheden komen. En we gaan kijken hoe hij het daar doet. En uh, hopen dat hij zijn neus niet in de schappen uh, zet en uh, dat hij zich weet te gedragen. Kasia, vooraan. Mijn naam is Michelle Herselman. Ik ben blinde geleidenhonden-instructeur bij KGF Geleidehonden. En uh, train en lever ook autismegeleidehonden af uh, sinds ongeveer een jaar. Ja, we lopen nu de supermarkt in. De is hooi. Langs de kinderen. Goed zo, Kostja. Ga maar door. Keurig, jongen. Ik vraag me af of een hond ook echt het begrip moet hebben. Wat is autisme? Ik denk dat het vooral belangrijk is dat een hond op zijn gemak is... en um, zeg maar een aantal vaardigheden aanleert... waardoor uh, ouders en kinderen makkelijker de straat op kunnen... of naar openbare gelegenheden. In ieder geval makkelijker de deur uit kunnen. Um, en dat de hond zich lekker voelt en zich weet te gedragen. Um, en dat heeft dan zijn uh, weerslag op alle gezinsleden. Dus ik denk niet dat hij echt hoeft te weten wat autisme is. We staan nu bij de broodafdeling... Ja, ik ben hem op dit moment aan het aanleren dat als ik met mijn hand naar de schappen reik, dat hij niet met zijn neus achter me aankomt. Um, en op het moment dat hij blijft staan, ik hou hem eigenlijk met de riem tegen, um, zeg ik tegelijkertijd, terwijl ik met mijn hand bij het brood zit, goed zo jongen, hartstikke braaf. Zodat ik hem duidelijk maak, je moet hier blijven staan en je mag niet met je neus in die broodjes zitten. Nou, dat doet hij keurig. Hij zit er wel heel geïnteresseerd naar te kijken. Maar ja, dat mag ook hè, het is een hond. Maar hij doet het uh, hartstikke goed. Het zou Keurig. Volgende oefening, kom maar. De, de opstartfase, ja, dat is het allermoeilijkst. Het is niet zo dat, uh, die heb je er natuurlijk wel bij, de kinderen die heel makkelijk meelopen zo'n eerste keer. Maar je hebt ook een heleboel kinderen die zeggen, nee, ik ga niet het handvat vasthouden en ik wil ook geen middelbandje om. Dan komt het ook vaak neer op een stukje creativiteit van ouders. Hè? Van, uh, um, ik vraag ook vaak van, goh, hoe deed je dat voordat we de hond hadden? Wat zei je dan tegen je kind? Um, Kom maar. Hoe kreeg je hem dan mee? Maar het vergt nog steeds doorzettingsvermogen... Uh, en een stuk vertrouwen. En consequent zijn ook. Dus uh, eigenlijk daarin niet opgeven. En blijven proberen, uh, blijven oefenen. En dat vind ik het allermoeilijkst. Ook om dat aan een ouder goed uh, duidelijk te maken. Hoe je zoiets doet. En zo, jongen. Knap hoor. Hallo, ik ben Merel van der Glint. Moeder van vier kinderen. Oudsteed Bram, die is 13. Dan hebben we Rosanne, die wordt vrijdag 12. Dan hebben we Madelief, die is 10. En Lotte uh, heeft autisme. En die wordt in september alweer 8. Goed zo. Ja, daar gaan we. Huh? En gaan we nog ons liedje zingen, Lotte, of niet? Eileen, Eileen, Eileen. <laughs> Wandelen met Eileen. <laughs> Goed zo. Huh? Uh, onze jongste dochter, Lotte, ja. uh, heeft autisme. En uh, was vooral buiten best heel onzeker. En uh, Aileen geeft haar steun en rust. Zodat ze veel beter kan lopen ook buiten. Maar helpt het echt? Ja, absoluut. absoluut. Ik zal een, een voorbeeld noemen. Misschien is dat het duidelijkste. Uh, een poosje terug uh, was ik een dag bij de, bij de bakker. En, uh, zonder hond. En daar was uh, Lotte erg onzeker. En ze bleef maar aan het uh, heen en weer trekken en doen. En haar hartslag was heel hoog. En de volgende dag gingen we op stap uh, met Aileen. Gingen we naar Utrecht in de trein uh, lunchen in de stad uh, naar een museum. En uh, het verschil was zo groot. Uh, Lotte had ontzettend veel plezier. En uh, wij konden zo weer echt als gezin ook op stap. Want dat was een uitstapje wat we anders niet met haar gedaan hadden. Hoe lang was dat geleden dat jullie zoiets gedaan hadden? Uh, dat zou ik me eerlijk gezegd al niet eens meer kunnen herinneren. Dat is heel lang geleden. Ja, nee. En kan je eens uitleggen, wat denk jij wat die hond dan doet? Waarom wordt ze daar rustig van? Uh, Lotte heeft moeite met het verwerken van prikkels. Als ze veel informatie uit haar omgeving krijgt... Uh, raakt ze overprikkeld en sluit ze zich af. Als het te weinig is, sluit ze zich ook af. Uh, dankzij de hond uh, heeft ze de zekerheid wat ze moet doen. Ze heeft haar, uh, de, de hond geeft haar leiding. Uh, zij heeft geen keuze... Uh, maar ze heeft alle rust, want ze weet welke kans ze op moet. En ze volgt Eileen gewoon. Dat is dus echt een steun en toeverlaat van haar dan. Goed zo, Lotte. Ja? Blijf er maar bij. Goed zo. We gaan nu uh, richting een trap. Iets waar Lotte uh, eerder dus erg veel moeite mee had... omdat het een vreemde trap uh, was. En uh, nu, ook op onbekend terrein... Uh, neemt ze alle trappen eigenlijk veel makkelijker. En dat scheelt een boel uh, tilwerk ook. En dat komt door Eileen? Dat komt absoluut door Eileen. Ja, ja. ja, We zien ook bijvoorbeeld dat ze veel beter sowieso oplet waar ze loopt en dat als een opstapje komt of iets, dat houdt ze nu veel beter in de gaten. Zijn er bijna Lotte? Knap hoor. Lotte. Goed zo, ja, goed zo Lotte. Ja. Oké, okay. staan. Oké, okay, ik ga hem nog even afleggen hier. Uh, dus laten liggen. Dan moet hij blijven. Tussen de broodjes, dan loop ik zelf even een klein rondje. Ik hou hem natuurlijk wel in de gaten, want dan kan ik, niks, uh, kan ik niet zien of hij ook overbraaf blijft. En dan ga ik hem weer ophalen en dan gaan we naar de supermarkt weer uit. Uh. Moet je als trainer nou wat weten van autisme voordat je zo'n autismehond kan opleiden? Ja, ja, dat is wel echt een voorwaarde. Wat ik ook veel doe, is ik luister naar ouders. Um, ouders kennen hun kinderen het, het beste van allemaal. Um, er is niet een autist te omschrijven. Ze hebben allemaal hun eigen um, uh, karaktereigenschappen, hun eigen dingen. En het is mooi om te horen hoe ouders daarmee omgaan. En daar word je eigenlijk nog bijna, het, het, ik in ieder geval wel, het meest wijs van. Wat hoorde je nou van zo'n ouder wat je niet wist? Dat je dacht, oh, daar moet ik eens wat extra op gaan letten? Um, ja, nou dat zijn bijvoorbeeld dingen als uh, schakelmomenten. Kinderen hebben vaak moeite met, artistische kinderen, moeite met uh, schakelen. Dus we zijn in de speeltuin en daarna, na tien minuten, zijn we uitgespeeld... en gaan we weer verder lopen. Heel veel kinderen, dat geeft strijd. Um, dan kun je ook een hond inzetten. He, je kunt um, op zo'n moment een uh, uh, kindje toch uh, zeg maar aan de hond uh, vastmaken. Um, en met heel veel creativiteit van ouders en misschien ook wel een stukje overredingskracht, maar in ieder geval ook met behulp van de honden... Um, komen ze eigenlijk makkelijker weg bij zo'n speeltuin dan zonder hond. En uh, het, het allermooiste daarvan is dat normaal gesproken... als ouder ben jij degene die zo'n kindje dan bij de hand pakt... en, en probeert mee te nemen. Maar nu doet die, doet die hond dat. Dat trainen kun je doen door hem zeg maar aan te leren... als er een beetje druk staat op jouw tuigje, moet je toch doorlopen. En dan kun je hem voor belonen en uh, uh, stimuleren en aanmoedigen... Um, maar het mooie is dus dat dus de hond in dit geval degene is die het kind meeneemt. Waardoor niet de ouders, de ouders zeg maar een negatieve uh, factor wordt. Of een beperkende factor in het hoofd van het kindje. Okay. Links en staan. Bon, over. Bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, over. Wandelen met Eileen. Het leukste vind ik ouders zoals Wandelen net. Met Merel met, met Aileen. Die zegt, het voegt er heel veel toe. Wij kunnen als gezin weer uh, uitstapjes maken. Wij kunnen weer dingen ondernemen. Um, en uh, een kindje naast een hond zien lopen. Want dat vond ik net prachtig met, uh, met Lotte. Lotte is aan een stuk door vrolijk. Lachen, zingen. En dan denk ik, ja daar doe je het voor. Lotte is klaar. Kraakje. Hm? Ja. Goed gedaan, Oeilin. Goed zo. Is braaf en vrij. Wilt u meer weten over autismehonden, Kijk dan op www.kngf.nl. Zometeen na half twee zijn we terug met Stam.nl. Dat gaat over de opmerking van de Diederik Samson die uh, ABN AMRO in handen van de staat wil houden. Althans, minstens 50 Moet dat, uh, Is dat een goed idee? Moet dat zo blijven... dat de staat inderdaad het controlerende aandeel van ABN AMRO beheert... en dus een staatsbank blijft? Of is dat een slecht idee? U kunt reageren door te bellen op 0800-1101. Dat is ons gratis telefoonnummer, 0800-1101. U kunt een sms met eens of oneens sturen naar 707077. -7070 dat kost u 50 cent. U kunt op onze site terecht www.stam.nl... of twitteren hashtag Stam. ABN AMRO moet in handen van de staat blijven 0800-1101. Dat zometeen. U krijgt eerst de hoofdpunten van het nieuws van Mark Visser. Radio 1. Het NOS-journaal. De broer van de vermoorde honkballer Gregory Holman moet van het Openbaar Ministerie worden vrijgelaten. Pieter Baancentrum zegt dat de man ontoerekeningsvatbaar was... toen hij vorig jaar zijn broer Gregory vermoorde. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat de man op het moment van zijn daad... in een psychose verkeerde. In Pakistan zijn twintig Siëtische moslims gedood bij een aanval. Bus waarin ze zaten werd door gewapende mannen tegengehouden. Iedereen moest uitstappen en werd daarna doodgeschoten. Wie de daders zijn en wat hun motief is, is onbekend. De Molukse motoclub Satudara heeft nu ook een afdeling in Indonesië. Volgens de eigen website is de motorclub een chapter gestart in Jakarta... Satoudara is in 1990 opgericht door negen vrienden uit de Molukse wijk in Moordrecht. Afgelopen jaren is de motoclub enorm gegroeid. Politie en justitie houden de ruim 400 leden van de motoclub nauwlettend in de gaten... nadat vorig jaar geruchten opdoken over een op handen zijnde bendeoorlog met de Hells Angels. En wielrenner Luis Leon Sanchez blijft nog een jaar langer bij de Raboblank wielerploeg. De Spanjaard had in juni al voor twee extra jaren bijgetekend, maar daar is nu dus nog een seizoen bijgekomen. Sanchez won deze week de Classica San Sebastian en hij pakte dit jaar ook al een etappe in de Tour de France. Tot over de hoofdpunten uit het nieuws. AMWB, verkeersinformatie. Op de A2, Den Bosch richting Utrecht staat tussen Culemborg en Knopend Evelingen 3 kilometer. Bij de Knopend is de rechte reishok dicht vanwege spoedreparatie. Een ernstige aanrijding op de A50 Arnhem richting Os. De weg is dicht bij Knopend Valburg. Tussen Renkem en Knopend Valburg staat nu 4 kilometer. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl Frank de Mosch Goedemiddag, welkom bij Stand.nl PvdA-lijstrekker Diederik Samson wil ABN AMRO niet naar de beurs brengen... maar voor minstens 50% in staatshanden houden. Op die manier blijft de controle in Den Haag... en zal het algemeen maatschappelijk belang voorop staan. En niet de winst. Maar nu hebben we de keuze, de mogelijkheid... om een nieuwe toekomst uit te zetten voor ABN AMRO. En we hebben één ding gezien in de financiële sector. Dat is dat korte termijn denken niet leidt tot een betere samenleving en betere prestaties van de banken. Lange termijn denken is wat we nodig hebben. Aan nou, Samson's voorstel kleven ook nadelen. Het is niet goed voor de schatkist, want een deel van de ontvangen noodleningen komt nooit meer terug. En andere banken klagen. Ze vinden het oneerlijke concurrentie als één bank de steun van de overheid krijgt. Heeft Samson gelijk dat hij grip op de banken wil houden... of moet de zich daar juist zo min mogelijk in mengen? Je praat erover met Wouter Koolmees, Tweede Kamer voor D66. Wouter Koolmees, goedemiddag. Goedemiddag. Drie keuzes, graag een ja of nee. Gerrit Salm voor president. <laughs> nee. Liever de staat dan een rijke Chinees als groot aandeelhouder. Uh, dat vind ik wel moeilijk, hè? Maar ik zeg dan toch nee. Bij de staat is ons spaargeld tenminste veilig. Nee. U kunt thuis meepraten in Stam.nl. De stelling luidt, ABN AMRO moet in handen van de staat blijven. Bent u daarmee eens of ineens SMS naar 7070? Dus 7070 kost 50 cent. U kunt ons gratis bellen op nummer 0800-1101. 0800-1101. U kunt stemmen op de website www.stam.nl of twitteren hashtag Stam. Punt. Wouter is Tweede Kamer, met voor D66. ABN AMRO moet in handen van de staat blijven. Wat vindt u? Daar ben ik het niet mee eens. Uh, ik ben het eens met al die mensen die zeggen dat we moeten oppassen... dat we niet één bank krijgen die niet uh, onderhevig is aan concurrentie. En daarmee ook de concurrentie in het bankenlandschap in Nederland frustreert. Ik denk dat het niet goed is voor de consument. Niet goed is voor de, uh, voor de economie. Uh, ik ben het wel eens met Samson als die zegt dat we naar een veiliger bank wezen moeten. Dat we, meer, dat we beter toezicht moeten hebben. Dat we hogere kapitaalbuffers moeten hebben voor banken. Maar... Ja, maar even één stap terug. U zegt een, een bank die niet concurreert. Waarom zou een staatsbank of een bank die grotendeels in handen van de staat is... niet kunnen concurreren? Omdat het altijd op de achtergrond blijft, een staatsbank uh, blijft altijd overeind. Dus als er dan moeilijke tijden zijn, zoals nu ook uh, moeilijke tijden zijn, dan bestaat natuurlijk heel snel de reflex om je spaargeld bij een staatsbank onder te brengen. Omdat het daar dan toch iets veiliger is dan bij andere banken. En bovendien, uh, uh, daarmee heb je, dus, heb je oneerlijke concurrentie tussen de staatsbank en de andere banken. Dat is één. En twee is het zo dat we hebben in Nederland al niet zo heel veel banken die met elkaar concurreren. Dus als je nog, nog eentje wegneemt, zal ik maar zeggen, in, in het landschap, dan uh, blijven er heel weinig over. En uh, ik vind juist dat er meer banken bij moeten komen om de andere banken scherp te houden, de, de tarieven laag te houden en ook uh, consumenten de keus te geven om over te stappen naar een bank uh, die wel uh, helemaal in jouw belangen handelt. En Samson die zegt, uh, je houdt het bankenlandschap over, dat eigenlijk prima is. Eén uh, private bank, ING, een corporatie, de Rabobank en dan één bank in overheidshanden, ABN AMRO. Ja, dat, dat klinkt uh, leuk, uh, maar tegelijkertijd zie je nu de, de afgelopen jaren, dus een aantal banken hebben staatssteun gekregen, onder andere ING en ook ABN AMRO die mogen van de Europese Commissie niet uh, uh, veel concurreren op prijs. Uh, er zijn maar een paar banken in Nederland. Je hebt naast Raben ook nog de SNS en een paar uh, fors kleinere banken. Uh, de voorheen de Frieslandbank, maar ook uh, Van Lanschot. Het zijn allemaal andere soort banken. Je hebt dus een heel beperkt aantal banken in Nederland... die echt uh, de, de, de brede dienstverlening kunnen geven aan de consument... en aan het uh, bedrijfsleven. Als je er weer eentje wegneemt die toch een andere taak dan krijgt, want hoe je het ook bent verkeerd... wordt toch een ander soort bank, dan wordt de concurrentie wel heel erg dun. Maar door deze stellingname van u, uh, kiest u dan niet vooral voor, voor de commerciële wereld... in plaats van voor de consument, want die is gebaat bij stabiliteit. Ja, en die stabiliteit moet je ook uh, uh, zoveel mogelijk proberen te, te, te af te dwingen. Daarom is, is D66 ook groot voorstander van een veilige bankensector. Dus bijvoorbeeld uh, beter toezicht, beter dan in de afgelopen jaren is gebeurd. Ook hogere kapitaalbuffers voor de banken, zodat als er toch iets verkeerd gaat met leningen... dat ze toch een appeltje voor de dorst hebben uh, om die tegenvallers op te vangen. En dat betekent ook, en daar ben ik het wel met de heer Samson eens... dat je goed moet kijken naar wie uh, draait er aan de knoppen bij de banken. Ja, maar, maar de, de, de stabiliteit en juist de veiligheid van zo'n systeem is toch juist gebaat bij... een bank die onder staatsgarantie valt? Nou, alle banken, uh, alle, alle deposito's, hè, alle rekeningen van, van de mensen staan al tot 100.000 euro per rekening gegarandeerd door de staat. Dus uh, dat, dat verschilt niet tussen het ABN AMRO of uh, een ING of een Rabobank. Dus op die manier kun je uh, voor al die banken dezelfde garanties geven. En, uh, hoe je het ook went of keert, een, een staatsbank die heeft wel een andere uh, beleving, een andere rol in het financiële sector dan, dan toch commerciële banken. Dus die garantie, die veiligheid kun je creëren door goed toezicht, door zo'n depositogarantiestelsel, door hogere kapitaalbuffers. Daar ben ik allemaal groot voorstander van. Want daar is het de afgelopen jaar echt verkeerd gegaan. Maar dat betekent niet dat je als overheid uh, uh, uh, zo'n bank moet gaan runnen. Toen ik zelf jong was, een jaar of twintig geleden, keek ik elke week naar Ook Dat Nog. En elke week bij Ook Dat Nog zat Hans Beum over de, de, de PTT of over de Postbank. En dat zijn toch situaties die je niet terug wil, uh, wil hebben in Nederland. Dat mensen heel lang moeten wachten als ze, als ze bijvoorbeeld een rekening willen openen of als ze een dienstverlening willen hebben. Daar is de afgelopen jaren wel veel verbeterd. Ja, maar, maar de, zalige, is de zalige werking van de vrije markt, daar hebben we de scherpe kant ook van gezien de afgelopen periode. Ja, dat klopt. Uh, je hebt, dat heeft vooral te maken met die uh, lage buffers... en die hoge kredietverlening in de jaren daarvoor. We, en de hoge risico's al... en het feit dat ze zich ook met zakenbankieren bezighouden. Ja, dat klopt. En uh, ook daar ben ik een groot voorstander van... over dat toezicht versterken om... dat heet dan uh, handelen voor eigen rekening. Dat, dat, dat banken voor hun eigen uh, rekening gaan, gaan uh, speculeren, zou ik maar zeggen. Daar ben ik ook voorstander van om dat te verbieden. Maar dat, dat geldt dan wel voor alle banken. Dat geldt voor ABN, voor Rabo, voor ING. Maar ook voor de kleine banken, zodat je dus een gelijk speelveld overhoudt waarbinnen de banken veilig, veiliger kunnen opereren... want helemaal veilig krijgen we het niet... Uh, veiliger kunnen opereren, uh, maar er toch concurrentie blijft... en toch consumenten de keuze hebben... om over te stappen naar een andere bank... als ze het niet eens zijn met de dienstverlening. ABN AMRO moet in handen van de staat blijven. Dat is de stelling van vandaag. Je kunt reageren door te bellen op 0800-1101... of op onze site www.stand.nl. te kiezen. Um, van de ruim 400 mensen die gereageerd hebben... is 68% het eens met deze stelling en 32% oneens. Um, en we hebben ook gesproken met um, een econoom, Harald Benink. Um, hij zei... Um, Ons land is gebaat bij diversiteit. Dat wil zeggen ABN AMRO grotendeels in handen van de staat. En op lange termijn pensioenfondsen, die dan een deel van die aandelen kunnen krijgen. ING beursgenoteerd en de Rabobank als coöperatieve bank. Dus hij zegt, dat is wel degelijk een goed idee. En u vraagt aan mij een reactie? Ja? Ja, nou ik ben, ik ben het daar dus niet mee eens. Uh, iets anders is, uh, uh, wat een deel van het plan is van Samsung... zou de pensioenfondsen een groot deel van de aandelen van APIs kunnen even hierover. Diversiteit is risicospreiding, zegt Benink. Wat vindt u daarvan? Ja, dat ben ik, dat ben ik eens. Uh, diversiteit en risicoiding. Maar als je naar kijkt, uh, kijk de Rabobank is in Nederland een hele goede bank. Een hele stabiele bank. Dat is een coöperatieve coopera bank. Als je kijkt naar Duitsland of naar Spanje... zijn juist de coöperatieve banken uh, in de problemen gekomen. Uh, als je naar iets langer terugkijkt, 20 jaar geleden bijvoorbeeld... Uh, met de saving and loan crisis in de Verenigde Staten... maar ook met de hypotheekbankcrisis in Nederland... zie je dat juist uh, een specifiek soort banken steeds in de problemen komen. Dus een, een verdeling van soorten banken is geen garantie voor een veilig bankwezen. Een garantie voor een veiliger bankwezen is dat alle banken hogere buffers aanhouden. Dat alle banken goed onder toezicht staan... en niet te veel risico nemen. En dat maakt het niet uit of je nou beursgenoteerd bent of coöperatief bent. Want ook bij coöperatieve banken zijn de afgelopen uh, maanden... durf ik bijna te zeggen, ook wel wat, uh, wat, wat foutjes naar boven gekomen. Uh, ik had allemaal de discussie over de Gate uh, of de euribor discussie van de afgelopen weken. Dus dat is naar mijn idee geen garantie voor een veilige bankwezen. We hebben vanochtend ook even gesproken met uh, oud-bankier Hans Ludo van Mierlo... tevens uh, publicist, uh, en hij zegt... Uh, ABN Ambro moet helemaal niet teruggegeven worden aan de markt. De bank heeft een maatschappelijke opdracht. Het geldverkeer is de bloedsomloop van onze maatschappij... en daar moet je niet mee knoeien. Ook daar ben ik het mee eens. Maar <laughs> dat, dat uh, betekent niet dat je de uh, ABN Ambro in overheidshandel moet houden. Uh, vergelijk het een beetje met een bakker. We hebben allemaal uh, bakkers nodig om ons brood te bakken. Maar dat betekent niet dat de overheid uh, bakkers uh, uh, in stand moet gaan houden. Of zelf brood moet gaan bakken. Daar zijn bakkers beter toe in staat dan de overheid. Nou ja, dus uh, veiligheid is heel erg belangrijk. En het, het betalingsverkeer is ontzettend belangrijk. Daar moet je goed toezicht op houden. Maar dat geldt wel voor iedereen uh, op dezelfde manier. Zodat het toch ook concurrentie is. Uh, juist om, om, de, om de dienstverlening aan de klanten te verbeteren. En ik ben bang. dat als je het echt in staatshanden houdt. Dat, je daar, uh, dat dat geen goede zaak is. De laatste jaren is de energiemarkt om even een zijstap te maken. Opengebroken. Daar spraken we van echte concurrentie. Uh, dat is nou precies het vergelijk wat Samsung ook maakt. Die zegt: Nuon bijvoorbeeld is uh, voor de helft in handen van de overheid en voor de andere helft uh, in de private handen, namelijk wat een val. Daar moet je een onderscheid maken tussen zal ik maar zeggen, het producenten, de produceren van en het verkopen van energie en zal ik maar zeggen de infrastructuur. Dus de, de, zal ik maar zeggen, de, de, de, de kabels die de energie bij de, bij de huishoudens uh, leveren. Uh, dat vind ik een heel goed idee. Maar dat betekent bijvoorbeeld dat je als je to, toespitst op de banken, dat je het, de, de, het betalingsverkeer, hè, dus het pinapparaten, dat soort discussies, dat je daar uh, meer overheidstoezicht. Of desnoods ook in overheidshanden, dat je dat doet. Maar dat betekent niet dat uh, de, de, de verkoper uh, uh, de, de, ook in handen moet zijn van de staat. Maar een aandeelhouder, een aandeelhouder wil rendement zien op zijn investering. Die wil dus met andere woorden dat zijn aandeel meer waard wordt. Uh, precies precies uh, die jacht zeg maar, op, uh, op geld is toch de oorzaak van de hele bankencrisis? Ja, maar als het terug gaat even naar het energievoorbeeld... tegelijkertijd zie je dat door, de, door de, de markt voor energielevering... zie je ook dat er veel meer nieuwe spelers uh, bij zijn gekomen. Bijvoorbeeld Green Choice, bijvoorbeeld, die veel meer duurzame energie doet. Hetzelfde geldt ook voor de bankensector. Daar heb je ook een aantal banken. Bijvoorbeeld de Triodos Bank, die echt uh, een duurzaam profiel heeft. Die bijvoorbeeld geen bonussen betaalt. Dat zijn goede ontwikkelingen. Dan zorg je ervoor dat, er, dat er de, de, de consument iets te kiezen heeft. Als jij als consument wil dat jouw geld alleen maar in groene beleggingen wordt gedaan... en dat er bij jouw bank geen bonussen worden betaald... dan kies je voor zo bank. Maar nu als heeft de het overheid het... de volledige zeggenschap over ABN AMRO. Kunnen we dus ook controleren wat er gebeurt als het gaat om risicovol gedrag. Hoe wilt u dat in de toekomst in de klauwen houden? Nou, sterker nog, als Tweede Kamer hebben we met z'n allen besloten dat uh, de overheid daar een stapje afstand van neemt. We hebben als het ware uh, de aandelen van ABN AMRO in een aparte stichting geplaatst. Juist ook om een dubbele pettenprobleem van de overheid en van de bank te voorkomen. Uh, uh, nogmaals, we hebben een toezichthouder, of twee toezichthouder in Nederland... de Nederlandse Bank en de Autoriteit Financiële Markten. Die houden toezicht op het hele financiële sector... op alle banken, op alle verzekeraars. En dat doet het op, de, op dezelfde manier, ongeacht wie nou de eigenaar is van de bank. En dat vind ik heel erg belangrijk om op stand te houden. En dat moet echt beter. Ja, dat toezicht moet beter. Uh, moet het Europees geregeld worden... Ja, daar is D66 een groot voorstander van. Uh, uh, je, wat je de afgelopen jaren hebt gezien... is dat uh, als sommige banken in problemen komen... zeker de hele grote banken... dan kan de overheid bijna niet anders dan te hulp schieten... om het belastinggeld uh, te gebruiken om die banken overeind te houden. Uh, uh, met als gevolg dat, dat bankiers te veel risico gaan nemen. Omdat ze eigenlijk weten dat de overheid toch wel te hulp komt. Als je dat op Europees niveau uh, Europees toezicht doet. En uh, uh, Europees, ja, dat heet dan een Europees uh, Resolutiefonds. Dat mocht zo'n bank toch in het probleem komen, dan kun je hem wel failliet laten gaan op Europees niveau. Uh, want ja, op Europees niveau is een is de ABN AMRO natuurlijk weer een klein bankje. Uh, uh, als je daar naar de hele Europese Unie kijkt. Daar komt bij, dat, als je, dat hebben we ook met Fortis ABN AMRO gezien. Fortis was natuurlijk een Belgische, Nederlandse, Luxemburgse bank. En uh, al die drie toezichthouders van België, Luxemburg en Nederland... Die hadden te weinig contact met elkaar, te weinig informatieuitwisseling met elkaar. Door een Europese toezichthouder te maken... zorg je ervoor dat alle informatie in één handen is. Dus dan voorkom je ook die coördinatieproblemen tussen landen. Een van de reacties op onze site is van iemand die schrijft... er moet meer toezicht komen voor alle banken op gelijke wijze. Misschien moeten alle banken verplicht worden... nuts en risicovolle diensten te scheiden. Wat vindt u daarvan? Dat, uh, uh, vind ik, ja, dat is heel erg ingewikkeld. Ik ben daar voor. Dat, dat zei ik net ook al. Hè, uh, banken die handelen voor eigen rekening, zoals het dan heet. Uh, banken die zelf heel veel risico nemen op de aandelenmarkt of op de obligatiemarkten. Uh, ik ben groot voorstander om dat te verbieden. Alleen, uh, Nederlandse banken zijn ook wel hele brede banken. Uh, bijvoorbeeld ING, maar ook ABN AMRO... doen niet alleen maar de consumenten, niet alleen maar de burgers... maar doen ook activiteiten voor bedrijven en ook voor grote bedrijven. Dus daarvoor moeten ze wel producten aanbieden... die ook uh, lijken op, op, op zakenbankieren. Ja, maar de zakenbankieren, dat is het gedeelte... waar de hoogste rendementen zitten, maar ook de hoogste risico's... is dan niet heel gezond. Het is een oude discussie... maar die speelt al heel lang en speelt nog steeds. Is het dan ook niet heel gezond om te zeggen... we gaan dat gewoon splitsen? Dat wordt net als vroeger weer een aparte bank. Met, met als gevolg, ja, dat is een hele ingewikkelde vraag, maar, dat, maar als, met als gevolg dat het voor de consumenten veel duurder wordt om te bankieren. Omdat, omdat uh, de, de Nederlandse uh, retailbanken, dus de consumentenbanken en de bedrijfsbankactiviteiten zo ontzettend met elkaar verweven zijn. In Engeland is dat een andere verhaal. Ja, maar voor mij is op dit moment voor het particulier, is het al vreselijk duur als je kijkt naar hoe goedkoop geld voor banken is. Is het nu al vreselijk duur om uh, te bankieren? Ja, dat klopt, maar dat is weer een andere stelling. Daar wil ik ja. ook nog op, op, op nee, ingaan. Doe maar... maar niet, laat maar even lopen. <laughs> maar even terug naar die splitsing, kort. Ja. <laughs> nou ja, dus uh, uh, je moet heel erg oppassen met wat je doet. Uh, ik denk dat het, uh, dat, dat het risicovoller is om een hele harde splitsing te doen. dan uh, goed toezicht te houden op de, de grote banken die we nu hebben: ABN Amro, ING, uh, Rabobank, uh, uh, Alles in één hand. En dat die banken zelf een prikkel hebben om minder risico's te nemen. Dat is namelijk de kern van het probleem. De afgelopen jaren hebben ze te veel risico's genomen... en die hebben ze kunnen afwentelen op de belastingbetaler. In de Wou toekomst mag dat niet meer gebeuren. Wouter Koolmeester de met voor D66. De stelling van vandaag is ABN AMRO moet in handen van de staat blijven. U kunt erover meepraten door te sms'en. Eens of eens naar 7070 kost u 50 cent. Of te bellen naar 0800-1101, 0800-1101. En dan komt u in de uitzending om te reageren op... ABN AMRO moet in handen van de staat blijven. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, met Bert Stevens in Breda. Ik wilde graag duidelijk maken dat ik het eens ben met de stelling van de heer Samson... dat het niet zo gek zou zijn als de ABN AmroBank in handen van de staat bleef. Waarom? Um, ja, ik, ik kan me niet, ik kan me geen, geen oordeel vormen over alle technische merites die het heeft, maar ik vind wel, ik, ik vind wel dat in het in het verleden de, de kredietcrisis waar we nu weer zitten vooral is ontstaan omdat de banken het maken van winst, dus het winstovermerk, duidelijk boven het maatschappelijk belang van hun van hun activiteiten heeft gesteld. Ja, maatschappelijk belang zijn ze een beetje uit het oog verloren. Ja, daar zijn ze volgens mij totaal het over verloren. Oké, okay, dank voor uw reactie. Stam.NL, goedemiddag. Kwakelaar in Hoofdkaspel. Uh, ik, ik ben het zeer oneens met de stelling. En ik vraag me ook af of uh, meneer Samson contact heeft gehad met Brussel om te vragen of het mag. Want daar ligt tegenwoordig natuurlijk de beslissingsbevoegdheid en niet in Den Haag. U vraagt zich dat zeer af. U denkt dat het gewoon niet mag met, met andere woorden. Nou ja, als je ziet uh, wat mevrouw Kroes, uh, de, zeg maar de ING, uh, heeft opgelegd aan, aan allerlei zaken uh, te verkopen. Dan, dan denk ik, uh, ja, dan, dan uh, is Brussel niet zo uh, snel geneigd om uh, zaken zeg maar, bij elkaar te houden. En, en staatssteun en staatsinmenging goed te vinden. Bovendien uh, is Europa op dit moment op de toer. In het kader van de redding van de euro, om in Griekenland eh, de zaak eh, zo eh, te pressen dat ze alles wat in staatshanden is te verkopen. Dus, ja. eh, ik, het, het, ik, ik vind het een beetje. Ik vraag me af of meneer Samson weet hoe de wereld in elkaar steekt. Dank voor uw reactie. Stam.nl, goedemiddag. Dag spreek met uh, Jacco Slothouwer. Ik vind het een, een interessante stelling, want er zitten natuurlijk heel veel haken en ogen aan. Maar ik ben toch uh, eens met de stelling. Ik denk, um, dat heeft vooral te maken met mijn uh, gevoel, uh, een, een gebrek aan vertrouwen in de banken. Dus dat geldt niet alleen voor de ABN AMRO bank, maar voor de hele financiële sector. De, wat, er, wat er eigenlijk ook door de eerste bellen al aangegeven werd, en uh, ook in de studio, is dat de, ja, de incentives die uh, voor banken gelden, dat die nog steeds de op zo'n manier... Ja, hè, dus de, de, de, Um, de motivatie voor banken is nog steeds om zoveel mogelijk uh, geld te verdienen. Desnoods uh, um, via producten die, uh, waar mensen achteraf in ieder geval gezien niet op hebben zitten wachten. En uh, dat is voor wat mij betreft, uh, voor mijn gevoel, nog niet veranderd in de afgelopen jaren. Dus het lijkt me heel goed om dat nog even een tijdje zo aan te houden. En dank voor uw reactie. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Ik ben uh, tegen de stelling... Het is destijds een, een besluit geweest van Wouter Bos, PvdA... dus het zou misschien een beetje raar zijn als uh, zijn hem nu afvalt. Ik denk meer dat het zo is dat het uh, nu uh, zeg maar voor 50 is... en over twee jaar, als we dat vergeten zijn, dat de PvdA er ook voor is... dat we het gewoon voor 100 verkopen. Ik vind het bovendien oneerlijke concurrentie ten opzichte van de andere banken. Ja, goed. Oneerlijke concurrentie, dus niet doen. Juist. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemorgen, u spreekt met uh, Koen ten Hagen. Ik ben voor de stelling dat de ABN in staatshandel uh, moet blijven of voor gedeeld is. Uh, dat vind ik omdat uh, juist dan uh, dat concurrentie bevordert. Uh, zolang de ABN betrouwbaar is doordat ze in staatshandel zijn, dat er meer toezicht op is dan bij andere banken, moeten de andere banken wel mee en een uh, sociaal beleid, een algemeen belang uh, dienen. Uh, dus ik denk, daarom ben ik voor de stelling. U zegt, ABN AMRO, daar wordt meer toezicht op gehouden... want het is een staatsbank en het heeft een zuiverende werking... of een remmende werking, zo je wilt, op de andere banken. Precies. Ik denk juist dat het, uh, dat het concurrentie concurrentiebevorderlijk is op dit moment. Uh, in de toekomst kunnen we altijd kijken of we het uh, weer teruggeven aan de, aan de markt. Maar uh, het verleden heeft bewezen dat uh, ze niet met het algemeen bela belang... om kunnen gaan de banken. Dus ik vind het een goede tussenoplossing... En wellicht, als, je, als het, uh, de situatie zo blijft dat banken geen geld meer uitlenen, want dat gebeurt nu op dit moment, de yeah. economie staat stil en ik ben echt van mening dat het juist door de banken komt, die totaal geen risico's uh, willen nemen, ze zijn boekhouders geworden, dat, uh, dat ze weer durven te investeren te, uh, in bereidwillige mensen en ondernemers. Ja, goed. Dus ik zou zeggen, Dank. blijf alsjeblieft staatsbank. Dankjewel. Stampert wel, goedemiddag. Goedemiddag, ik spreek met Westmaas. Ik ben het eens met de stelling dat de bank in handen van de staat moet blijven. Ten slotte is het zo dat de staat het geld heeft geleend aan die bank om overeind te blijven. Dat geld is belastinggeld van de burgers dus. Ze moeten hunzelf weer vrijkopen door hun schulden te betalen. Ja, en als ze dan zichzelf weer vrij hebben gekocht, dan mogen ze van mij weer zelfstandig worden. Maar ze moeten het... eerst hun schuld betalen. Dank voor uw reactie. Stam.nl, goedemiddag. Willems Rotterdam, goedemiddag. U mag het zeggen. Ja, ik ben het geheel met een aantal sprekers eens die zich voor de stelling zijn. Het meeste groen al voor mijn voeten weggemaaid. Ik denk dat misschien dat stukje APNO, dat van de staat van de gewoon weer de giro moet worden. De oude Giro waar mensen de salaris op kunnen laten storten. Ja. En als dan het betalingsverkeer van de mensen, het salaris en dergelijke. in staatshanden is. en dus niet door die banken geroofd kunnen worden. dan is dat in ieder geval uh, gezekerd en dan kunnen die banken gerust de commerciële activiteiten uh, uh, ontplooien. Ja, en die Giro maar... was nou waar Wouter Koolmees van D66 net van zei. Uh, die postgiro van vroeger. dat is wel ongeveer het laatste wat je nu terugverlangt. Nou, ja, dat kan wel wezen, maar het is in ieder geval zo dat in ieder geval je salarisstorting uh, eigenlijk uh, gegarandeerd is en je spaarcentjes. En als die banken ze nodig commercieel willen doen en allerlei soorten rare dingen kopen van Griekenland, en zo gaan ze de goddelijke goma, ja, maar, het... maar dan in ieder geval niet met mijn centen. Daar okay. gaat het even om. Dank voor uw reactie. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik spreek met Said Abag uit dorp. Ik heb ook een mening hierover. Ik vind het schandalig wat de banken afgelopen jaren allemaal uitgericht hebben door uh, allemaal, allemaal flinke risico's te nemen op de rug van de burgers. Dus ik, ik ben het helemaal eens met uh, die Samson-Diederik. Hoewel het niet mijn partij is, ik ben van de partij van Roemer. Maar toch, ik ben het eens met zijn mening. En ik vind gewoon dat ze nooit meer uit handen van de staat mogen komen. Want ze spelen met het geld van de burgers. Sam.nl, goedemiddag. Goedemiddag. U mag het zeggen. Ja, goedemiddag. Ik spreek met Molbron uit Den Haag. Ik ben oud bank -employee. Mijn mening is dat de ABN AMRO voor een deel in handen van de Nederlandse staat kan blijven. En misschien kan dat door middel van een uitruil van aandelen. De buitenlandse activiteiten kunnen bij de ABN AMRO blijven. Waarom? Wij zijn onze postbank al kwijt. De staat kan een sociaal beleid voeren met zorgplicht. Dat betekent... Dat daardoor bijvoorbeeld ook jonge mensen in de gelegenheid komen om een woning aan te schaffen. Ja. Wat dus nu bijna onmogelijk is. Maar dat kan alleen maar als, als de overheid een flinke vinger in de pap blijft houden. Dat blijft, dat is een voorwaarde. Het sociaal, eh, financieel, sociaal zorgplicht is een grote toekomst. Dank u wel. Dank voor uw reactie. Wouter Kolmees, Tweede Kamer voor D66. Oud-banken-employee, uh, alleen het woord is al prachtig, employee. Uh, de zorgplicht. wat vindt u daarvan? Ja, dat vind ik heel erg belangrijk. Het gaat inderdaad, dat hoor je in heel veel reacties, het gaat om vertrouwen in de banken. Uh, dat vertrouwen is nu helemaal weg. Uh, uh, daarom moet, er, uh, moet er echt het vertrouwen weer hersteld worden. Door dingen als beter toezicht. Door, we hebben bijvoorbeeld een depositogarantiestelsel. Dat betekent dat uh, spaartegoeden tot 100.000 euro... door de staat bij alle banken uh, geregeld is. Uh, en de, bank, de banken zullen moeten laten zien... dat ze ook een, een maatschappelijke rol goed kunnen vervullen. Maar ik ziet u daar wat even... van. Want een van de bellen zei ook... ik zie eigenlijk helemaal geen verandering in gedrag bij die banken. Ja, ik, ik, ik zie door, door mijn beroep natuurlijk iets meer uh, banken van, van binnenuit. Uh, en ook uh, een aantal goede voorbeelden van banken... die echt laten zien dat ze maatschappelijk verantwoord uh, bezig zijn. Ik vind het dus ook heel positief dat er, dat er, dat er nu meer keuze is dan vroeger... in termen van uh, als je een bank wil waar geen bonussen worden betaald... of als je een bank wil wat helemaal bezig is met, met groene beleggingen... of met duurzaamheid. Of als je juist een bank wil wat, wat alle producten aanbiedt... dan die keuze heb je tegenwoordig in, in Nederland. En dat vind ik heel erg belangrijk. Zeker, maar banken... Je... Ja, banken waren ja. natuurlijk ooit de smeerolie van de economie. Op dit moment zijn ze eerder het schuurpapier. Ik geloof dat Samson dat ook zei. Uh, ze remmen veel. Dat is ook een, wat een van de bellen zei. Van op dit moment als je krediet wil krijgen als ondernemer... kan je het echt vergeten. Ja, dat is natuurlijk ook een uitrouw. Uh, als maatschappij vragen we dat die banken veiliger worden. Dat ze meer kapitaal gaan aanhouden, hogere buffers. Dat betekent automatisch dat ze, dat ze ook minder geld kunnen uitlenen. Een van de problemen waar we nu in zitten is dat er de banken te veel geld hebben uitgeleend. En daarom uh, te weinig kapitaal of te weinig buffers over hadden. We gaan nu terug naar een gezondere situatie, vind ik, dus dat de, dat de banken meer buffers hebben. Dat betekent wel dat de kredietverlening onder druk uh, komt te staan. Uh, tegelijkertijd zie je ook dat een aantal banken het voorbeeld hebben gegeven om bijvoorbeeld de variabele beloningen te verlagen, door de bonussen te verlagen. Dat zijn allemaal ontwikkelingen die ik positief vind. We zijn er nog lang niet. Het duurt nog heel lang voor het vertrouwen uh, helemaal is hersteld. Maar ik denk dat dat uh, uh, nu de bal bij de bankiers ligt om dat vertrouwen te herstellen. En, uh, we gaan eindigen. Ja? Oké. Okay, ja, ik, ik, uh, ik dacht er ik dacht, ik dacht, ik kwam een punt aankomen, maar er kwam een komma. We ja, laten, we, laten we de banken de tijd geven om het vertrouwen terug te winnen. En ik hoop dat ze het komende jaren gaan doen. Come is, Tweede Kamer, het voor D66. ABN AMRO moet in handen van de staat blijven. 69% is daarmee eens. 31% is daar niet mee eens. Dank voor uw bijdrage. Zometeen op deze zender. Uh, dit is de dag met je Fixen. Ja, we hebben onder andere Wilfred Kemp over de levensbeschouwelijke kieswijze die vanmiddag gelanceerd wordt. En kunstenaar Joost Konijn die bouwde een vliegtuig, vloog ermee door Afrika en schreef er een boek over dat binnenkort verschijnt. En dan ook nog landbouw Koning over de stijgende voedselprijzen, dat en nog veel meer. Zometeen, dit is de dag op deze zender Radio 1. U kunt er nog de rest van de dag terecht op stand.nl als u wilt reageren. Dank voor het luisteren. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. NCRV. Vanavond om 7 uur. Met sopraan Karin Strobos schittert dit weekend op het Grachtenfestival in Amsterdam.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 Dit is Radio 1.